Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Landen willen meer doen tegen klimaatverandering. Dat staat in een conceptverklaring van de G20-top. Zo'n top met de 20 grootste industrielanden. De groep wil meer doen om zich te houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Afgesproken toen is max 2 graden opwarming. En daarvoor moeten landen samenwerken, zei de Italiaanse premier. We moeten alles kunnen doen om onze verschillen te differences. En we moeten de spirit die tot de the van deze groep group. Morgen begint de klimaattop in Schotland. Daar zijn meer dan twintig landen. Maar dat wordt een ingewikkelde top. De grootste uitstoters zijn er niet allemaal. En het hangijzer is hoeveel betalen rijke landen om armere landen te helpen om duurzaam te worden. Bij een kippenbedrijf in Groot Schermer in Noord-Holland is de vogelgriep opgedoken. De 107.000 dieren op het bedrijf worden afgemaakt. Afgelopen week werd er al een ophokplicht ingesteld voor kippen, kalkoenen en ander pluimvee om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan. In België kunnen zorgmedewerkers binnenkort een extra coronaprik krijgen omdat ze vaak werken met kwetsbare mensen die extra risico lopen bij een coronabesmetting. 65-plussers en kwetsbare mensen zelf in België kregen eerder al een uitnodiging voor een boosterprik. En er wordt dit weekend volop gegriezeld. Het is Halloween en het Amerikaanse feest is populairder dan ooit. Er zijn meer spullen verkocht en er worden meer horrorfeestjes gehouden. En er is veel werk voor scare actors. Dat zijn mensen die zich verkleden en je de stuipen op het lijf jagen. Ja, de reacties van mensen als ze schrikken of als je ziet dat ze een leuke avond hebben, ja, daar geniet ik van. Ja. En als ze dan iemand in de broeken laten plassen, nou, dat is kerst op de taart. Deze scare actor laat mensen schrikken, verkleed als creepy zuster. Nou, ik ga hier gewoon rustig zitten. En dan ga ik eigenlijk kijken hoe de mensen reageren. Als ik zie dat ze twijfelen of daar een mens zit of een pop of dat daar iets ligt... ...wacht ik tot ze vlak bij me zijn en dan spring ik al een keer omhoog. Ah! Oh my god! Oh my god! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! heb ik het weer nog. Buien trekken via het Oostenweg. Vanmiddag is het droog en rond de 14 graden. Morgenochtend ook een droog begin. In de middag zijn er weer buien. Het wordt dan 16 graden.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 ja, de oktober ligt achter ons. En we gaan... Dus de Zandvoort Goes Wild maand... Die, is, die laten we achter ons. Maar we duiken ook in november... De cultuurmaand in. Dat is ook een nieuw evenement. En wie kan daar beter over vertellen... Dan Heli Jansen. Want die was vanmorgen... Te gast met, bij Goedemorgen Zandvoort. En die werd geïnterviewd door Roy Dongen. Over wat de cultuurmaand inhoudt. Dus dat interview herhalen we om half drie.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 In ieder geval, de eerste stap is gezet. Ja, en het komt toch uit het coronapotje, zullen we maar zeggen, Albert-Jan, ja, dat geldt. Klopt. Nee, ja, klopt. In ieder geval mooi dat er heel veel uitgebreid wordt. Waar ik een beetje wel om moet lachen, als ik jou zo hoor, met dat bericht. Maar dat is al die hippe termen die ze tegenwoordig hebben. Ja. ja. Vroeger had je gewoon een, een show de bull baan. Of inderdaad een voetbalveld, een vo hockeyveld. Een vo veld, voetbalveld, en tegenwoordig heb je padelbanen, bootcamps. Ja. Uh, wat had je nou nog meer allemaal? Ja, dat is wel functioneel daar kunnen meerdere, meerdere verenigingen gebruik van gaan maken nee, in ieder geval uh, een flinke uitbreiding van Duinsjesveld dat gaat eraan komen en met name de tennisbaan dat is natuurlijk een uh, enorme overwinning dat zal Want, zijn, ja. Uh, ja, je moest inderdaad uh, naar buiten Stompoort als je binnen wilde tennissen ook vanwege het verdwijnen uiteraard bij uh, Center Parks van uh, de binnen tennisbanen tot zover het bericht over de uitbreiding van de sport goed nieuws hier in Santfoort en nou weer goede muziek op de Santfoorts radio. Hier is Amy Stoorts en Nak Ambos.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 Maar ik zou, ik zou nog even een dagje wachten met het weghalen van die lijnen. Want je weet het niet, hè? want dinsdag is toch die persconferentie. Ja, weer? klopt, klopt. Dus dan ben ik erg benieuwd wat ja, daaruit komt. De cijfers uh, zien er uh, niet goed uit. Dus uh, inderdaad, uh, we wachten uh, even af uh, uh, wat, we, wat, we, wat er verder gaat we laten gebeuren. Ons ja, ja, inderdaad. Zodra ik wel de evenementen en uiteraard met heerlijsten over uh, de cultuurmaand.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 En dit is meteen de nieuwe single Overpass Graffiti. Dit is een korte parade. Een andere patch. Terrain on. Terrain on. I know your friends may say. Dit is een korte celebration. Hip, hip, parade. Photographs en sepia tomes. Zo so stil de fiets van de zee. No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 Want de lang gekoesterde wens voor een nieuw skatepark gaat eindelijk in vervulling. Komend voorjaar zal de oude skatebaan aan het spoor op de hoek van Lennepweg-Tollenstraat... maken voor een splinternieuwe. De Zandvoortse skaters zijn er nauw bij betrokken geweest bij het ontwerp. Of steeds een jaar geleden is de gemeente na bemiddeling van Marike wiesen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 Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de pari todos los días. Si el siempre la momi tenemos prendida se sigo la ja en dat is Het was de radioversie van uh, Peppa. Lekker hoor op de zaterdagmiddag. Een beetje, ja, nou ja, het is nu wel droog volgens mij, maar uh, wel weer om uh, binnen te blijven en lekker luisteren naar het geluid van Zandvoort, de Zandvoortse Radio. Peppa, hoorde je. En uh, ja, zo dadelijk gaat het beginnen in het HDMZ museum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 Hij is uiteraard, ja, fotograaf is hij, schilder. Leven, levenskunstenaar. Ja, ja, ongelooflijk. Ja. 50 jaar in het vak Marco Temmes. Dus ga even langs bij zijn uh, boekenpresentatie. En krijg die twee boeken voor 30 euro bij elkaar. Hè? Dus ja. twee boeken, uh, bijna voor de prijs van één. Zoals je het uh, vanmiddag ook al. Uh,